Dikter Hark met het NOS Journaal. In Afghanistan zijn bom ontploft in een veld in Kandahar, niet ver van de grens met Pakistan. Militairen liepen daar het portroeien. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een Turkse Taliban. Het negende slachtoffer kwam om toen een helikopter neerstortte in het oosten van Pakistan. Deze maand zijn in Pakistan 38 militairen van de internationale coalitie gesneuveld. De Taliban hebben aanslagen aangekondigd na de dood van Osama Bin Laden op 2 mei.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 In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooi meer en Laren 5 kilometer na een ongeluk. A4 richting Amsterdam. Tussen Bad Badhoevedorp en knopen de Nieuwe meer 4 kilometer. En richting Den Haag staat 5 kilometer tussen Roelevaansveen en Zoetebouw A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Krommenie en Oostzaandrie. A9 Alkma richting Amstelveen rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort, daar staat tussen de Uithof en afrit en Dolder 3 kilometer.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 Kenbaar, Jimmy Smith, de herenmeester, op het orgel. Lee Morgan op de gestopte trompet. Kenny Burrell gitaar en Art Blakey op de drums. Als je al die jongens bij elkaar zit, dan moet het wel zo kunnen klinken, want hoger kunnen we niet. We gaan naar het kwartet um, van Horace Parlan, de C Jam Blues. Sam Jones op de bas. El Herwood op de drums.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 the mad lover. Woman, woman, you know you're gonna drive me wild. Tell them about it, get done, baby. cold-blooded woman en dan hebben we nu iets waarvan wij het denken, ga maar raden wat het is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 bij de Uiver en zo niet vanmiddag in het wapen van Kennemerland waar om half vier ...Eam jazz gaat spelen ...gratis toegankelijk en dan kunnen we kunnen toch weer een gladje live muziek meepikken we gaan er nu uit met de Ramblers en die, hebben een, die spelen de Wippen Proof song en dat heet in het Nederlands vaarwel en adieu en adieu, tot een volgend jaar. Bye, bye, bye, bye. ik moet nu aan boord, want het schip ligt klaar. Bye, bye, bye, bye.